Hey. Goedenavond, luisteraars. luisteraarsjes. En we luisteren naar praten op Ridder Radio. Wie is Japio? Ik ben benieuwd of ik te horen ben. Eh? Het is nu 7 uur. Ik zie helemaal nog niemand op de chat of wel? Even kijken hoor. Ja ik zit al eh... Ik zit al in de stream. Oh. Even kijken hoor. Ik moet even kijken. Ah, ik zie ook operator al. L zegt oh hey, je, CPR is red, Hé, hey, jaap. Ah ja, CPR en L zegt de red. R zegt waarmee gaat ze zenderen? En DRED is zegt, uh, ah, ja, core, CPA Els is zo op de aas, uh, oké, okay, zegt J.P.A. En zegt, ja, je bent er al, Jaap, zegt Bred, oké okay, luisteraartjes. Uh, het is, uh, dit is kletspraat met ondergetekende. Jaap, op uh, Heerder Radio, en het is vanavond, uh, donderdag. En uh, het is 19 juni, 20.25. Hé, zo jongens, dat is voor het eerst dat ik mijn dag dicht Nou ja, dat is niet helemaal waar. Twee weken terug zat ik in Scheveningen. en toen, uh, ja, dat was dan, uh, het is nu de tweede dinsdag, uh, donderdag. Um, en ja, en vorige week uh, was ik helemaal, ja, is het fout gegaan. Toen heb ik het uh, ingehaald uh, afgelopen vrijdag. En nou is het zeven uur en nu ben ik wel op tijd, ja. Oké, hey, welkom luisteraarsjes en uh, ben eens op de chat natuurlijk, hè. CPR, Dreadread, Els. Uh, volgens mij heb ik. Uh, is daar ook nog gezien, dacht ik, op de chat. Ja, ik heb hier, zit hier met de telefoon in mijn handen. En uh, de microfoon aan de laptop. Uh, kun je dat spellen? Uh, kun je dat spellen? Uh, uh, ja, Cor, uh, CPR bedoel ik, Els. En je bent ja, kun je dat spellen? ja, <lacht> Dread, Els, en wie zijn er mee? Isis zie ik ook, hallo Isis. En verkuiken, nou ja, misschien komt dan Gypsy de En uh, Sunset er misschien ook nog bij. En nog veel meer. En alle luisteraars die niet op dit chat zitten, ook welkom natuurlijk, die wel luisteren. maar ook ter wereld. Nou, wat, wat, ik dacht wel, ik een bak koffie. Ah ja, hier staat hij. Ik had een bakje met een bodempje koffie. Die had de klaas van het zonnetje schijnt. Het is heerlijk weer buiten. En morgen dan, eh, ja, dan wordt het eh, een beetje dezelfde temperatuur. Maar van het weekend, zaterdag, en zondag, wordt hier in Den Haag mogelijk zo'n 30 graden. Oeh, 30 graden. Oei, oei, oei, ik ben blij dat het al een weekend is, zeg. Morgen ga ik weer werken. Ik was een weekje thuis. Ik had uh, last van mijn uh, wielspoor weer. En, en ook ja, met die warmte uh, pff, redde ik het ook niet. Ik heb vorige week vrijdag uh, heb ik muziek gemeld. Dus ik was uh, donderdag al vrij, natuurlijk. Maar ja, dan nou gaat het iets beter. Dus ik dacht... Uh, toen heb ik gisteren even gebeld van, nou, ik ga het donderdag, of nee, donderdag, meld me donderdag maar beter, want ik wil het vrijdag weer proberen. En dan zou je misschien denken, hè, vrijdag, waarom niet maandag? Ja, ik wil gewoon mijn goede wil tonen, weet je. Ik ga ze ook doen voor mij. Ja, ze houden ook rekening met mij, hier weet je met mijn COPD. Dus dat wil ik wel terug doen, dat dus ga ik in plaats van maandag, gewoon vrijdag gewoon weer proberen. En ik mag rustig aan doen. Wij ze houden rekening met me. Dus ja, waarom zou het zo lullig zijn om eh, maandag pas te beginnen als ik me nu ietsje beter voel? Ik ga het gewoon proberen, gaat het niet. Dat ken ik alsnog maar huis. Dus wat dat betreft zijn ze best wel mild bij ons, weet je. Dus als ze echt wat markeert, daar zijn ze heel mee eh, meegaan. Gelukkig. Dus eh, ja, ik ken werkgevers die anders zijn. hoor. Oké, okay, niet proberen, dit, hebben we helemaal niet. Ja, maar ja, ze kennen papa natuurlijk, want je hebt er ook gods, zijn altijd ziek. En die markeren me weinig. nog. En die maken er een beetje een portje van, hè. Dan, zijn, dan moeten ze niet zo hoesten. En dan gaan ze gelijk naar, blijven ze thuis. Nou, als ik verkouden ben, ik ga gewoon naar mijn werk. Ik blijf tot thuis als ik me niet lekker voel. Als ik me echt niet lekker voel, nou, dan meld ik me ziek. Dan ga ik natuurlijk niet werken. Uh, maar ook al ben ik snotterig en, uh, en ik, uh, ja, ik voel me niet ziek. Ik voel me best wel oké, okay. ja, dan ga ik gewoon naar mijn werk. Ik wel rekening mee dat ik niet te dicht bij andere mensen zit. Dat ik ze aansteek met mijn verkoudheid, want verkoudheid is geen... Uh, ja, verkouden of griep is even wat anders. Ik zie dat als lopen, zeg. Oh, oh, oh. Het is jammer dat het geen uh, televisie is. Als zie wat leuk lopen buiten. Ja, dat is het voordeel als je niet in de keuken zit. Maar in de woonkamer. Je ziet van alles voorbij lopen. Ja. Ik zie een meneer met een rugtas lopen. Leuk kan soms ook een mooie vrouw lopen. Oeh, dat is nog nog wel. Maar ja, je valt het mee hoor. Je stelt ook hoor in de woonkamer. Maar buiten zie ik af en toe wat lopen. Zo. Wat dat betreft ook een bof, komt dan beneden. Hè? Want er komt van alles voorbij. En, en, en, en soms dan denk ik: pff. ik weet dat toen mijn vrouw nog leefde. Toen liep er een vrouw voorbij, zegt Nou, je kon het zo met schoen, de blote rond rondlopen. En ze zegt, mevrouw, wat zit er te ze Ik zeg, ja, ik zag haar wel uh, iets. Ze, ja, zegt ja, ze, ja, kijk naar die vrouw. Hè. <laughs> ik zeg, ja, ja, hij heeft ze gezegd, ja, ja, ja. Hij zei wel op de wijs, ik bijna kijken je dat de gordijnen dicht, dat ze het waar. Hè. Maar als ik geen kaartje tussen, maar, Nou ja. Ik zei, ja, ik ben gauw jeroen, zeg ik zei, nee, zo. Ik zei, ja, joh, dan zag ik maar wel kijken, brengen, maak ik uit, zie je wat voorbij lopen, zo, dan heb ik zo. Nou, wat zit ze te kijken? Nee, wat zit ze te kijken? Ja, dan heb ik wel kopen, zei ik. soms doe ik het expres. Hoe gaat dat natuurlijk, maar, uh, uh, uh. Ja, dan lach ik in en leven joh, dan zag ik die bij je weet je. Maar goed. Dus ik ga zo even op de even een sokje koffie nemen. Dan ga ik even op de chat kijken. Mm. Mm. Ja, ik op de achtergrond. Ik heb mijn telefoon via het bluetooth op mijn, op mijn stereo setje gehad. Zo'n klein stereo setje. Dan hoor ik mezelf heel in de achtergrond. En als feedback om te kijken of de uitzending nog loopt. Nou ja, ik hoor van jullie reacties dat ik te horen ben. En dan ga ik even op de chat kijken op, de, op mijn telefoon. Even, ja. even kijken hoor. Als je weer kan werken ga je weer toch? Ja, dat is het morgen dan. Hè. En de, dat zegt Schot Dan werd hij, voor verkouden kan ook nog steeds covid zijn. dat is weer een nieuwe subvariant opkomst. Oei, ja covid, ja, dat hangt nog steeds rond hè. Het is waar, oh jee, zegt hij, een mascotte zegt nummer 20 of zo, hoeveel subvarianten zijn er inmiddels? Maar ik heb ook eens een keer op televisie gehoord, dat die varianten, dat ze steeds milder worden, die, uh, die covid-varianten. Uh, dus ja, ik weet het niet, misschien heb ik het ook wel gehad hoor. Dat weet ik niet, maar ik, uh, ja, uh, ik ben, uh, ja, ik ben, ja, meestal, als ik griep ben... Meestal een weekje, soms twee weken, maar meer was, uh, was ik een weekje taak. Nou, ik was niet grieperig hoor, ik had gewoon, uh, ja, ik kwam niet tegen die warmte als ik, uh, vanwege mijn COPD, ik kwam niet goed tegen die warmte, dus uh, dat als ik dan aan mijn werk ben. En, uh, en het is echt heel benauwd, ik span mij in of ik moet uh, veel lopen, op een gegeven moment moet ik even zitten, en dan zit ik te puffen. En... En uh, ja, dan moet ik echt even bij komen, weet je, tien minuten of zo. En dan sta ik op en dan ga ik weer verder. Maar als het zo warm is, dan zit ik soms, uh, dan ben ik niet voor te waarom het is, dan niet, niet dat ik geen zin heb. Maar het gaat gewoon niet, weet je, en dan voel ik me ook wel lullig tegenover mijn collega's. Natuurlijk hebben die het ook warm, maar die kunnen het dan nog henderen, nog weet je. Als ze een vijf minuten even uitblazen, moet ik een kwartier uitblazen, zeg maar oh, wees je zoiets. En dat niet alleen, ik heb last van mijn hielspoor, van mijn linkervoet. Dat is weer uh, wat teruggekomen. Daar nou heb ik uh, kijk, gisteren voor het eerst een steunkous gehaald. dom van me hoor bedoel. Ik, ik moet uh, steunkousen dragen. En uh, ja, het kwam, toevallig kwam ik ze tegen. Dus ik heb ze weer aangedaan, maar het helpt, het helpt wel hoor, zo. Mijn benen werden dik, komt ook van de warmte natuurlijk. Alle twee mijn benen, en het doet echt pijn aan mijn, aan mijn enkels, weet je, door die, die, die, die druk en zo. Ik denk, nou ik doe ze toch maar aan. Nou, ben Ik ben vanmorgen nog even naar de huisdokter geweest. Ik had eigenlijk drie puntjes. Nou ja, ik denk, laat de hiel maar zitten. Het ging mij om, eh, ik, had, ik heb ook een bobbeltje in mijn lies, mijn linker lies. Ik ben bang dat die uh, liesbreuk, ik heb uit de liesbreuk gehad. Uh, en, uh, ik was bang dat het terugkwam alleen, het doet geen pijn. Ik voel wel een zitten, maar het doet geen pijn. Dus ja, ik bedoel, ik heb er niet echt last van, maar ik voel hem zitten. Snel dus nou, nou uh, moet ik volgende week uh, een echo gaan uh, laten doen. Toevallig op de, op de plek waar ik werk, <lacht> in de rivierenbuurt. Dan moet ik dan naar, naar de gezondheidscentrum daar om je echo te laten maken. de uh, huisarts zit ook op een huisartsje, maar daar hebben ze geen echo-apparaat. Nou, maar ja, ik hoef ook niks te betalen, want normaal moet je het van je eigen bijdrage af. Nou, daar ben ik al doorheen. <laughs> daar ben ik al doorheen. Dus als ik nou een dure operatie heb, kost het me een rode cent. Dus ja, dat was aan de andere kant wel werken natuurlijk. Ik nou, zeg je tegen de dokter, nou jongens, nou maar, maar eh, een paar nieuwe longen of zo, weet je wel. <lacht> ja, maar dan eh, moet je wel stoppen met roken. Ja, dat is natuurlijk eh, wat er tegenover staat, denk ik. Maak maar, maar een paar nieuwe longen, alsof je naar Albert Heijn gaat, weet je wel. Daar in die schoppen leggen er een paar maat heb je. <lacht> ik zie het al helemaal voor me, jongen. Jezus, ik ga eens even op de chat kijken hoor. Kijken hoe, dat, uh, hoe de mensen reageren erop. Eens even kijken hoor. Nou, Dred had het over die verkouden. Kan nog steeds COVID zijn. Uh, Mascotte zegt nummer 20 of zo. Hoeveel subverijanden zijn er inmiddels al? En is zegt Nimbus NB181. Wel meer dan, maar ook weer een beetje besmettelijker. Oei, ja. Oei, oei, oei. Wel besmettelijker. Nou okay. uh, ja, oké. Ja, nou, ik heb de klok stilgezet. Ik heb hem alvast een uur vooruit gezet. En dan naachter, dan, dan, dan laat ik er weer lopen waardoor je dat tik op de hand komt. En hier zit ik het comfortabelst in de woonkamer, want hier kan ik gaan lekker kletsen. En uh, ik moet de volgende keer maar eens mijn koffieapparaat of nee, de koffie maar gewoon in een kan doen, dan hoef ik niet naar de keuken te lopen. Want ik wil zo even een bakje koffie halen, maar ik wacht even. Ik wacht even, ik wacht even. Ik heb wel roken, ja ik rook eigenlijk normaal niet in de woonkamer, maar in dit, deze situatie met uitzending, ja, dan kan ik niet elke keer naar de keuken lopen om een sekje te draaien. Maar ja, ik had gisteren, ik denk die rolgardijnen, die, die zijn grijs, hè? een beetje zilvergrijs. En ik kijk zo met het daglicht. Ik, denk, ik had toch grijze toch en bruine. Ik dus zei, helemaal van de rook, van de sigaretten, die je eens koken, maar van het roken, helemaal bruin geworden, zeg. Daar heb ik uh, dustig genomen, je kent dat wel, die En daar heb ik uh, mij ingespoten, heb ik over de uh, radiator gehangen. En met een. Uh, met een keukenpapier heb ik het uh, afgevet. Nou, er kwam een bruine troep af. Dat wil je niet weten. Het is allemaal rookafslag van een check, En uh, nou, ze zien er weer uit als nieuw. Die, die, die rolgordijnen. Nou, daar dat, dat, dat kwam een troep af. Ik denk, ja, maar dat krijg je ook in je longen. Die, die, die, die, die, dat spul, weet je. Daar nou, heb ik een schoonmaakster die, die, die, die, die, die, die uit huis schoon ja. Ja, dus ja, de rest blijft van schoon, maar ik denk, nou ja, die rolkordijnen doe ik zelf wel. Dat is veel te intensief werk. Ja. Ik denk, dat kan zijn dat ik haar normale werk doen. En dan doen we wel die klusjes tussendoor. Want alles wat ik zelf kan, moet ik ook zelf doen. Dat vind ik ook niet erg, hoor, bedoel Ik, ik heb dat te doen, weet je. Nou, jongen, dat water was helemaal bruin. En, uh, en dat ding die, die, die zag er weer uit alsof ik hem zo gekocht had. Helemaal mooi schoon. Nou ja, handen we maar wel met ramen s avonds en dan donker is. Maar uh, ik denk, ja, maar dat komt ook in mijn longen, dacht ik zo, weet je. het ik al vanaf 1973, dus ruim 50 jaar loop ik al. Dus 52 uh, jaar, daar heb ik waarschijnlijk die, die uh, copd aan te doen. Door het roken, nou, nou probeer ik wel te minder hoor. Ik heb dus als ik naar mijn werk dan ging, ging ik al, uh, als ik het mijn boterhammets had gegeten, thuis, dan zat ik al rond de check, daarna een bakje koffie met een checkje erbij. En dan keek ik op mijn klok hier en denk ik, oh ja, ik moet naar, naar, naar, naar mijn werk. En zocht ik mijn auto in, te rijden, te rijden weer een shack. Dus had ik werk, checkje. Zal ik er al twee op voordat ik op mijn werk was? Nou, dan zat ik tien minuten, kwartiertje rijden naar mijn werk met thuis. En met de fiets doe ik het praktisch net zo snel over. En vaak ben ik met de fiets sneller als met de auto. Dus ja, met dit weer ga ik natuurlijk op de fiets, dat snap je wel. Het is heerlijk weer man. Het is ongelooflijk. Nou, dus komt een mobielbox bij mij aan de overkant van mijn deur, daar heb een oplossing voor. Want mijn fiets past er niet en mijn poegje past er ook niet in. Dus, dus uh, ja, ik wilde al graag een scootertje hebben nou, en die vond ik iets te duur. Die dingen zijn ook zo vanaf 2500 euro, 3 4000 duizend euro. En hebben heb ik een tweedehands uh, uit daarvoor bij van spreken. Ja, dat heb ik uh, een week of drie, vier geleden of een maand geleden heb ik een tweedehands scootertje gekocht. Maar nou, ik geloof dat ik dat jullie al verteld had, hè, de vorige uit, uh, maar ik zeg ja, maar ik weet dat er ook, uh, ja, een scooter past er in principe ook niet in, in die scooterweerbox. Maar ik denk zelfs een klein passen, dus ik naar die scooters zoek bij mij in de buurt. Hebben jullie kleine scooters, tweedehouders? Ja, die, die hebben we. Kijk, hier staan er twee, een Piago Sip, uh, um, en dat ding was uh, vier jaar, vier jaar uit, bijna, ja, bijna vier jaar oud. En dan zag er nog nieuw uit. En ze die in de Scootmobilebox passen? Hij zei: ja, die past. Hij zegt: want mijn vriend hebt er ook een. En het is die onze moeder gebruikt. En dan staat haar Scootmobile in de, in de gang. Want dat vindt ze makkelijk, dat doet ze niet elke keer. Die Mobielbox open en dicht doen. Dan kan zo de gang in rij. Dan heb ik mijn scooter in de. Uh, Zo'n bronscooter dan, hè? Of een snorscooter. scooter. Ze mag maar 25, hij kan 32 maar. En die heeft hij ook in zijn scooter, zo groen wat ik heb. Dus dat moet hij ook passen, want het is dezelfde model. Ik nou oké, okay, nou dan hebben we een proefritje gemaakt. zeker dus ik heb een proefritje gemaakt. Nou, het beviel wel, ik had nog nooit een scooter gehad, wel een bromfiets, Maar, maar een snel scooter heb ik nog nooit op gereden. En ik denk, god, dat was lekker wijze. En eh, toch anders weer allemaal gewoon brommer, zeg maar, want ja, eh, ja, en ja, goed, ik dat ding eh, gekocht, kon ik hem de andere erop ophouden. want hij moest natuurlijk nog een beetje, eh, ja, klaar, hoe zal ik het zeggen. Ik, ik zei nou, oké, okay, dat betaal ik, kom ik morgen betalen. dus ik de andere dag gehaald. En dat is alweer vier weken geleden, is dat, het, ik, dus. Maar ik ben mijn naar Zoetermeer geweest, dat is 15, kilometer, 15, 16 kilometer van hier. Nou ja, joh, ik vind het nog leuker dan rijden, echt. Ik vind het veel leuker. Maar dan moet het wel, wel een beetje goed weer zijn, het We moet nog niet gaan regenen of waaien Maar ja, okay, ik doe er wel iets langer uit, hij ja, kan 25. Tenminste, dat mag, je mag niet harder als 25, maar ja, vroeger toen. Toen ik nog Bromma rijd vroeger, mocht je niet jaar, er was dertig op de fietspad. Nou, met een brommer mag je niet meer op een fietspad rijden in Nederland. Maar met een snorscooter of snorbrommer weer wel. En, nou ja, ik moet een helm op, dat hoef te vroeger, en die tand met de snorbrommer. Maar toch een Maar Ik heb er ook geen probleem mee, want ik ben, ik ben niet beter op dat taart Vroeger een brommer gehad. dus... Nou joh, je voelt je lekker vrij op dat heel anders was als een auto joh. Dat vind ik veel leuker. Je voelt je vrijer, weet je. Ik weet niet wat dat is. Maar nou. de auto zit je op de snelweg ja, je kan niet gaan van links naar rechts de gaat gaan, ook niet. Ja. En als je gewoon op zo'n brommetje, rijdt of een scootertje, maakt niet uit. Ja, ik ken ook wel tussendoor. Het is veel wendbaarder. Je mag op veel meer plaatsen komen dan nou, met een auto. En het voordeel met de scootmobielbox is, stel dat de overheid zeg, na 2030 mag geen gemotoriseerde bromfiets meer rijden, uh, nieuw dan zeg maar, dat, als je hem hebt, mag je hem wel houden, maar eenmaal versleten je moet een nieuwe, dan mag je geen, geen gemotoriseerde hebben, geen fossiele brandstoffen meer Nou, dan kopen we toch een elektrische. Want dus het stroom in dat ding voor natuurlijk voor de scootmobiel van mevrouw uh, de start. Ja. Dus zo kan ik, kan ja, dan moet ik de stekker alleen aanpassen. Maar zo gebeurt als er iemand erbij had die er verstand van heeft, die bouwt zo uh, ja, een of andere stopcontract in waar zo'n stekker in kan. En misschien is het een gewone stekker van 230, uh, nou, als je dan een elektrische scooter ooit hebt of een brommertje. Toen kan ik ook gewoon opladen in dat ding, dus dat ding staat mij niet echt in de weg, want ik wil hem uiteindelijk weg laten halen, de Koetmobielbox. Ik, ik denk, ja ik heb er niks van, mijn fiets er niet in, mijn ploeg pas er niet in. Ja, ik ben hem als opmergop gebruiker, maar ja, opmergop eens in. Maar ja goed, de gemeente wil ik we niet weghalen, die dingen worden niet meer weggehaald. zit dus zelfs nog eens hebben een hele oude uh, op, die is van beton. Die staat eruit, want die heeft iets van zichzelf en van zijn vrouw erin gedaan. Nou, en die past wel, want dat ding is iets groter. Nou, ik zit dan met dat groene ding, maar uiteindelijk, achteraf gezien, komt die toch wel goed van pas. Dus je denkt, nou jongens, en daar heb ik hem nog wel voor de verzekering op slot gezet. In dat ding, dat mochten ze hem toch ook krijgen, wat moeilijk gaat zonder, eh, zonder sleutel. Want die bodemplaat, er zit ook een bodemplaat in, dus ze kunnen hem wel optillen. Dus die scooter er ook in natuurlijk, maar ja, hoe wou je dat met een show voldoen? Dan maak ik nou boer herrie en, de, en het valt er wel op in zo'n buurt. dus... Ja, totdat ze natuurlijk zo'n zo zo'n die zegt van... nou ja, dat is niet eerlijk, hij heeft weer dit en wij hebben weer niks. En hij heeft lekker zo'n ding en uh, dat uh, mensen gaan klagen van ja... Maar hij ja, staat niemand in de weg, hij staat recht voor mijn raam. Niemand heeft er last van. Uh, ik, ik heb een kameraad waar ik vorige keer op de uitzender was in Scheveningen. Die moeder had ook zo'n scootmobielbox. Die is toen helaas overleden door mijn hoge leeftijd. Uh, een leeftijd, een mooie leeftijd gehaald, 94. Maar toen moest die scootmobielbox weg. Maar ja, die, die, die, die, ja, dat ding stond ook niet echt in de weg, net als bij mij. Gingen de buren lopen, klagen, ja kan mijn auto niet kwijt, dit, dat, zus zo. een parkeerplekje neemt die in beslag en, en dat, dat, dat. Maar dat deden ze ook niet toen ze nog leefden, die, die moeder van hem. Dus ik denk, ja, waar waren zaadjes over, weet je, over een parkeerplekje. Nou goed, uiteindelijk is dat ding weggehaald. Dat gingen de buren moeilijk doen, maar hier zou ik niemand zeuren van de, daar staat in de weg, want het blijkt dat het plekje waar die op zat is dus een stoepje, een beetje een uitsparing. Zij hebben hier een, een verkeersdrempeltje gemaakt, nog voordat ik hier kwam wonen, 20 jaar geleden. En toen kwam dat uitsparingje, nou, daar kan je bijvoorbeeld je fietsen neerzetten, of een vuilniszak met ophaaldag. En nou ja, toen we hier kwamen wonen, ja toen is dat ding mee, want die stond nog in onze oude adres, die schoenmobielboxen. Die hebben ze op dat plateautje geplaatst. Nou, apostel net mooi. Dus ja, dat was er al voordat we hier kwamen wonen. Dus ze hebben niks, die straat. Ze hebben geen parkeerplaatsen, hoeven verkleinen daarvoor. Dus dat was al zo. Dus ja, niemand klaagt. En de meeste mensen wonen hier in de buurt. Sommigen woonden er al toen ik hier kwam. Maar de meesten die zijn, nou maar hier komen wonen, dus die weten die beter of dat ding stond erop. Van 2005. Dus ja, er staat niemand in de weg. Ik hoor niemand klagen van dat ding moet weg. Want die, dat scheelt pakken. Ja, dit, Ja, maar een scheven Nou, dat is, dat, is, dat is een saai kast daar hoor. Die, die dat, echt, uh, en dat ding stond ook echt niemand in de weg. Hè, van, uh, van die vriend van mij. Maar goed. we eens even kijken wat de chat zegt allemaal. Nee, ja. ruik hoor. Even kijken. Mascotte zegt een goede vriend van mij heeft twee andere longen gekregen. een paar maanden geleden. En Elsie zegt dat lijkt me zo eng. Zo'n orgaantransplantatie ja. Dat lijkt mij ook jammer, inderdaad. Maar ja, het is mooi dat het kan, natuurlijk. Hè. En Mascotte zegt ja, heftige operatie. Het gaat wel goed met hem, gelukkig zover. Maar kan altijd nog fout gaan of afgesloten worden. Ja, zeker als ze met twee longen, ja. Kijk, als je zegt we doen long per long. Weet je, nu heeft hij tenminste nog een long over. Heel, of van de behaardeling, je hebt natuurlijk zo van die kunstlongen. Vertaardelijk natuurlijk. En als je zegt, ja spannend hoor, fijn dat het goed gaat. En mag je zegt, zo'n scooter is echt lekker cruisen altijd. Zuinig ook met brandstof vaak, zeker in de stad. 25 kilometer lijkt me niet zoveel, maar het valt mee hoor. Het is altijd nog sneller dan fietsen, 25 kilometer. Lijkt niet zoveel, maar dat haal je vaak met de auto niet eens, als gemiddelde snelheid, en de stad, dat klopt. En Sindri zegt: Hé hey, Jaap, hé hey, mascotte. En Els zegt: Hé hey, Sindri. Mascotte zegt: hé hey, Sindri. Hé hey, Els zegt Sindri, hé hey, Dread en C.P.R. Ja, die gaat straks uitzenden, hè? Achter jou, Sindri, welkom Sindri. Welkom. In de uitzending van Kletspraat met Jaap. Ja, en dit keer ben ik het niet vergeten om het op te nemen, vorige ik als ik. Ja, of, of ja, dat was de laatste had ja, ik het niet opgenomen als ik vergeten de opnameknop in te drukken. En dan heb ik nou dus extra opgelet. Dus we zijn gewoon eh, aan het opnemen, zodat ik het, ja, dat je terug kan luisteren. En ik heb een website, zoals jullie weten. Die staat ook op de pagina van Rilleraan, bij de programmering bij. Um, bij mijn programmering staat een groen dingetje waar mijn website op staat. En dan klik je op ridderradio Radio en dan kan je het eh, terugluisteren. Dus het, het is nu ben ik natuurlijk nog aan het uitzenden plus aan op het opnemen. Dus morgen kunnen jullie deze uitzending helemaal terugluisteren. Nou, dat heb ik dus niet gedaan met de, de kameraad van, van Frits. Dat heb ik dus niet gedaan omdat hij een beetje te... Privégevoelige dingen aan de kaak stellen En ik denk: nee, dat ga ik niet plaatsen. Ik, vind, ik vond het nee, ja, iets, iets te, te privé eigenlijk. wat Sommige dingen wat hij zei. Dus, daar ga ik ook niet in knippen en plakken. En, dus ik denk: weet je wat ik, ik, ik laat ik het mij niet online zetten. Er staat nog niks op hoor. Had wel een pagina van de Radio, Daar staat dan uh, uh, ja, mijn aankondiging. Alleen maar op dat logo. Met die microfoon moet ik even de tekst veranderen, want dat staat nog van de vrijdag. Dus die moet ik nog veranderen. En uh, ja, oké. Okay. Dus uh, zo doen we. <coughs> nou, straks om 8 uur dus Cindy, zoals jullie weten. Ik ga daar een ruk, uh, uurtjes uitzenden. En dat is ook zover. Dus even kijken hoe lang ik uh, kan luisteren. Want ik wil, straks moet ik nog wat dingen in de tuin doen. Dus ik blijf nog even een, een klein uurtje luisteren. En voordat het donker is, moet ik even wat aan mijn tuintje doen, want ik heb een hele grote tak weggezaagd. Nou, er kwam een licht vrij. En mijn buurvrouw die vroeg ook al maar in die boom er een beetje wat takken erop Ik heb bijna geen licht meer in mijn tuintje. Nou, ik zal kijken. Dat is het ondertussen ook weer vier maanden geleden, dat ze dat vroeg. Of twee maanden geleden, sorry. Dus dat heb ik dan uiteindelijk ook gedaan. Dus ja, dan moet ik zelfs al die takken nog afzagen. Maar ja, ik denk, ja met die zon ga ik het niet doen. En nou is het ja, wat minder warm buiten, dus... lukt het met bijtje bij bijtje Dat is een hele grote tak, want ik kraakt en piepte ze. Dat lijkt wel heel hard in mijn tuin Dus dan ga ik met zijn schaar al die takjes even afknippen. En dan doe ik hem misschien drie, vier avonden over, dat maakt niet uit. En dat ik zomaar in een vuilnis op. en als een vuilnisman komt... Dan zet ik ze aan de stoep en dan worden ze afgevoerd. Normaal hebben ze zo'n ja dat hadden ik een beetje laat, maar ja, eigenlijk mogen we niet meer snoeien, hè. vanwege natuurlijk eh, van april tot oktober. Maar, hoe zat dat nou? Nee, ik weet het niet meer. Dat is een bepaalde periode, maar ik niet snoeien vanwege de netjes. Maar ik heb eens goed in mijn boom gekeken, dus het helemaal geen net dus nou ja, ik heb één grote, zware tak eraf gezaagd. Nou, dat ding, dat kwam me een razend kabaal <gat> naar beneden toe. <gat> Kunnen wij eens even een foto van maken? Dus, de... wacht, ik, ga eens... ik, ga... ik moet even snel even kijken of wat kan ik verzinnen om... om... Um, ja, hoe zal ik zeggen... Um, even snel een bak koffie zetten. Ja, ik ga volgende keer anders doen. Dan doe ik het in een thermoscon, dan hoef ik niet heen en weer te lopen. Dus dat zullen we maar ik Ga even kijken wat er op de chat gezegd wordt. Ja, la la, eens even kijken hoor. Uh, ja, maar dat klopt, Dred, dat ben ik ook aan het doen. Dred is het, weet je dat je M3W, wat je streamt, ook meteen kan opnemen? Ja, dat klopt. En dat ben ik ook aan het doen. Hè. Dan heb je dat rode knopje rechts beneden. En als je die dan indrukt, dan neemt hij op. Dan moet je alleen even iets, een lettertje of een cijfertje invoeren. Kan achteraf altijd nog veranderen. Dat klopt, wet? Dat is helemaal waar. Nou, dat heb ik ook gedaan, maar vorige week ben ik het vergeten in te drukken. Dus, uh, nou, uh, Shinri, oh, die zegt dat zo ze een tijdje niet meer opneemt. Nou, weet je wat er is? Je hebt op een gegeven moment zoveel opnames. <lacht> maar ik bewaar ze allemaal. En als ik dan... Uh, van een heel jaar neem ik dan per jaar op. Dat doe ik ze in een mappie. En die zet ik dan op een sticky. En, uh, nou ja, die kan ik dan... Uh, op, eentje zet ik er eentje op, op internet. Dat mensen terug kunnen luisteren die het gemist hebben. En een week later zet ik, haal ik die eraf. En dan doe ik de volgende er weer op. Dat ze steeds... Uh, ja, een podcast heb, zeg maar, weet je. En ik bewaar ze op een sticky en ik doe daar verder niks mee. En er staat dan nog natuurlijk tot opname op mijn computer. En ik doe daar verder en niks mee. Is leuk voor het archief, voor later of zo, weet je. Zo is er ook iemand die, die altijd alle programma's, alle live programma's van Willem de erop opneemt. Was het niet Kees of zo? dacht het wel. Dat is dus iemand die ook op de Ridderdag komt. Dus uh, dat is die Kees heet, als ik het goed heb. En die dan die alle uitzendingen van Willem de Ridder op. zo leuk voor het archief, ja toch? <laughs> maar dat klopt, je kan er mee opnemen. Dat, uh, hij draait ook op dat achtergrond mee. Hè? Dus uh, Bytes, Bits en Bijzer staat nou op 15,399 uh, nog wat. En dan zie je zo het getal omhoog oplopen. Zo voor bits of zo, uh, MB, weet ik het. En dat is 62, nee 64 KB hè? De stream was vroeger 32 en nu is het 64. Dus uh, in mono geluid. Dus het is twee keer zo hoog zoals het vroeger was met 32. En het klinkt goed hoor, als je, als je terugluistert, of gewoon live luistert, het klinkt goed. Nou ja, goed, die microfoon van mij is ook geen verkeerde. Die, die is van, hoe uh, heet dat bekende merk nou? Uh, van, uh, ja, Blue blue eh Ik weet het even niet over. Oh, maar het is een, uh, ja, een condensatormicrofoon speciaal voor het internet, voor op je computer. Nou, hoe heet dat merk nou? Ja, goed, laat maar zitten. Het is een hele bekende, iedereen kent hem wel. En dat is een hele goede hoor. Dus eh, geen gekleumd met, met. Ja, je weet zo'n zonder microfoontjes, die klinken nogal. Ja, een beetje blikkerig, een beetje metaalachtig. En deze klinkt echt. Nou jongen, heb ik ook nog een gewone uh, microfoon. Een professionele, die klinkt ook heel goed. Maar die moet het dan weer via een mengtafel doen. En deze kan rechtstreeks op de computer. Nou, hij werkt perfect ook. Maar geef eens heel snel een bak hoef uh, in je schijnkik binnen een minuut terug. Ja, dat is een dame, dame, Deze kan slechts op de computer, maar hij lijkt perfect ook. Maar geef eens heel snel een bak hoef uh, in je schijnkik binnen een minuut terug. Ja, dat is een dame, ...en je trouwenshoedBE te maken voor te well e, ver op de vlieg, een schijn public和 Broadεται binnen een�도te kort. is niet vandaag bedrijf voor dood. cares, heel de vlieg, een en vernietate voordrop. op een schijn public enpping een döhne praten op de Oh, dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Zo jongens, dat klonk wel slecht hè. Ja hoor. Ja, herhaalt hij, want ik had het net dingen veel, wat harder gezet. Nou, er zijn rare metalen geluiden doorheen. Dat ligt niet aan jullie toestel, maar dat ligt aan mij. Maar nu is hij weer goed. Want hij ja, gaat herhalen alles natuurlijk, omdat het via de stream gaat. Het duurt twintig seconden, zoals jullie weten. Voordat hetgene wat ik zeg te horen is. En dan zie ik weer wat moois voorbijlopen. lopen Want Ja, let op je let op je hoofd ja, bij je programma. <kij <kij ja, af en toe komt er wat leuks voor op en dan trekt Japi daar aan. voor het vrouwelijke schoon. Oeps. Ja, lastig als je vragen gezellig bent. <gij <gij <sus> maar goed. Hoe ah, kan we er niet echt mee bezig hoor? Ik ja, pas af en toe. Ja, je kijkt nou anders naar vrouwen als dat ze getrouwd zijn, Dus ja, dan ben je, ja, je voelt je gezetteld. Dus dan denk je, ja, oké, okay, tuurlijk zie je een, le een leuke vrouw lopen. Nou, dat ziet er leuk uit. En dat ja, ja, doet het je niks. Want ja, als je al gezetteld bent, ja, waarom? Ja, nu ik natuurlijk alleen ben, is het voor mij natuurlijk een beetje anders, hè. Dus ja, niet dat ik... Als een gein boek, toch opspringen of zo. Zo is het ook weer niet, maar. Ik zou ergens ook niet mee me. hebben. Maar ja, wij zien mensen. Ik heb ook mijn gevoelens. <tog een> gevoelens> dus ja, is... ik vind het af en toe best moeilijk. Weet je. Maar ik vind het daar eigenlijk geen uitzending voor. Zo vroeg op de avond. Maar goed, misschien komt het ooit eens heel als Want anders moet um, je eigenlijk een programma hebben waar je dan. Hopelijk over kan praten op de radio, maar dat vind ik het te vroeg. Want er zijn natuurlijk kleine kindertjes die misschien ook luisteren. Dus het onderwerp zullen we maar eventjes laten voor wat het is. Even een check-up, zeker. Ja, u loop normaal niet in de woonkamer. Maar tijdens de uitzending maak ik altijd een uitzondering. Want dan moet ik naar de keuken lopen. Ja, ik kan dat ding wel in de keuken zetten. Maar de, ja, ik zit hier toch lekker door, lekker in mijn stoel. En het is, uh, ja, comfortabeler dan in de keuken, laat ik het zo zeggen. Ik zat altijd in de keuken omdat ik natuurlijk hier televisie zat te kijken. En dan ga ik natuurlijk hier niet zitten uitzenden als de tv kijkt. Dat is natuurlijk kinderlijk voor haar, ja. Dus Dus ben ik dat gaan blijven doen. Ja, die kamer voor mij lijkt wel een pakhuis. Dat is zoiets, heel. <laughs> dus kan ik niet eens meer zitten, daar staat mijn computer die je drie jaar niet meer gebruikt. <laughs> Geen ik zit, daar gewoon kan op mijn telefoon of op mijn laptop. Dan heb ik nog een groenboek erbij, die heb ik ook alweer uh, iets meer als een week. Ik ben hartstikke blij met dat ding, zeg je hey, geweldig ding die groenboek. En die moet je dan installeren met behulp van je telefoon, dat kan hè. Met alles wat, uh, wat op je telefoon staat, komt ook op je computer, uh, op je groenboek. dat vind ik wel handig eigenlijk. Want als ik mijn wachtwoord, is het geen probleem. Ik gebruik gewoon je wachtwoord van mijn telefoon om hem op te starten. Want toen ik hem aanzette van de week, mijn, hoe uh, weet het, mijn droomboek, uh, toen dacht ik wachtwoord, moet ik een wachtwoord invoeren? Ik dacht, shit. En ik, dacht, oh, wacht even. En ik dacht, ah, wacht even, toen had ik mijn wachtwoord van mijn telefoon ingevoerd. En hij deed het. Ik denk, oh, ik denk nou, ik was al opgelucht. Ik denk, jeetje, wat moet ik nou doen? <laughs> dan ga ik even op Twitter even kijken. Het is nou acht minuten over half acht. En uh, dan moet ik even kijken hoor. Um, dan moet ik even een stukje... Uh, ja, oké. Okay. ja, Oh ja, dat had ik al gelezen. Uh, berhinger. Nou, ik heb wel een berhinger mengtafeltje leggen, inderdaad, ja. Berhinga, dat is een hele goeie. heel goed merk je dat? En uh, dat klonk geweldig, zegt CPR. Ja, mooi, hè? Leuk, wel of je langzaam in een robot transformeerde. Oh, ze had uh, wat dingen daar, Je weet die? Uh, uh, ja, met, met het uh, stemmenkunstenaar, uh, stemmenkunstenaar. Ik zag zoiets, wat Els geloof ik opgeschreven over stem. Geluidkunstenaar of zo. Nou, ik ben ook een beetje een geluidkunstenaar, hè? In een geluidkunstenaar ben langzaam in een robot transformeren. O, oh, was dat niet gisteren? Hè? Nee, dinsdag. Dinsdag was dat toch? Zeker, uh, ja? Die uitzending van jou was dinsdag toch? Naar na sunset. Wat, ja, dat vind ik ook wel leuk het programma van CPA, die luister ik tegenwoordig ook vaak. Eh, als de uh, het klaar is. Oh, nee. Ik wil nog wel eens naar CPA, daar zijn nog wel eens een interessante onderwerp. Over computers of over andere zaken, dat vind ik best interessant. Dus eh, ja. Ja, en straks als ik klaar ben om te eh, zien een hele lange uitzending van drie uur. <laughs> ja. Zo dus, uh, kan ik een gedeelte van luisteren. Maar ja, ik wil voor het donker op. wat takjes klippen in de tuin. Zoals ik het straks al heb gezegd. En als het dan donker wordt stop ik. En dan ga ik morgenavond gaan om mijn maan. dan van mijn werk. Om even wat eten. En dan ga ik even een uurtje in de tuin. Nou, Totdat tot, uh, al die takken weg zijn. Want ik wil het voor het einde van de maand. Want het is nou ongeveer de negentiende. Nou, ik wil het voor het volgende weekend sowieso weg hebben allemaal. En die zware takken. Ja, die leg ik meestal achter de, achter de begroeiing, de randen van mijn tuin, zodat het niet zo opvalt. En ja, binnen een paar jaar is het hout ook zo, zo verrot dat, ze, dat als je het oppakt valt, valt het uit elkaar, zeg maar. Dus ja, dat is een voordeel. Eh, ja, dan laten het door de natuur opnemen. Dus zo zou ik wel meer eh, grote takken die ik niet kwijt kan. Die zijn eh, daar ook gewoon achter in de de ja, laatste schutting of zo achter de begroeiing. En ze zullen, ja als het ergens is, kun je het zien liggen. En de zomer is het lekker begroeid. En het tuin is half verwilderd, half cultuurtaarn. Dus alles wat ertussen groeit wat ik leuk vind, dat laat ik zitten. Nou, dus ja, dat is in ieder geval wel leuk allemaal. Dus ja. kwam hmm. hmm. alles herhalen op de achtergrond. Ik weet niet of jullie het ook kunnen horen. Even een slokje koffie. Lekker hoor, zo'n bakkie, hè? de ouderwetse uit een koffieapparaat, de, de, de een koffieapparaat met een veeltaartje, waarvan die druppeltjes, blop, blop, blop, blop, zegt hij de andere dan gaat hij dat naast is of zo. Ik ga eens even voor de grap even de geluidskunsten naar uit hangen. Hier is DJ Jaap met het koffiezetapparaat. Doe ik alleen puur het geluid van een koffiezetapparaat. Merk, niet interessant. Maar, nou, je hoort alleen het geluid, hè? je hoort niet uh, uh, wat ik ga doen, je hoort gewoon uh, uh, hoe iemand een koffieapparaat vult, met water en een filtertje koffie erin. En, en uh, ja, vroeger deze met de hand, hè? zo met zo'n hete, zo zo dat hoor ik nou toch. Oh, dan zal wel een berichtje zijn via mijn telefoon. Ja, ik zit hier met twee toestellen. Eentje die gebruik ik normaal. En die ik hier in mijn handen heb, dat is dan mijn um, die ik gebruik als soort feedback. Het telefoonnummer zelf doe ik niks mee. Ik gebruik hem puur dus voor, uh, ja, voor het internet en, en, en voor om te chatten en zo. Maar het nummer, uh, je kan er wel mee bellen. Het is zelfs een abonnement. Zou je dat goedkoop hoor en uh, ik kan er mij bellen, maar ik bel dan uit, maar ik gebruik gewoon als, als achtergrond zeg maar. Maar nu de koffieapparaat. Zo'n vijf minuten, dat ga ik dus niet doen. En nu, als hij bijna klaar is, de koffiezetapparaat, het apparaat. Hier komt het. De koffie. Nou, ja. jullie zien ik wel denken, al die vent is niet eens hoor. Dat was het geluid van een koffiezetapparaat, gewoon een ouderwetse, dus geen Senseo of soort, maar gewoon een ouderwetse koffieapparaat met een filter, filter 2 of 4, met veel of weinig koffie maakt niet uit, met veel of weinig water maar ook niet uit, merk ik, is niet in het gezond. Als het maar een koffieapparaat is, koffiezetapparaat. Dus zo'n een huistuin en ding die bij jou thuis op het aanrecht staat. Of op kantoor, of in de slaapkamer, of in de bouwketen, of weet ik veel waar, ik kan ook vooral als er maar een stopcontact zit. Ja, ja jongens, wat vonden jullie? En hoe smaakt de koffie? Oh, het smaakt perfecto. En ander is een dan veel te slop. En die vindt het weer te sterk. En die... Maar ja, en de meeste reacties zijn van, nou oh, lekker wakkie. En dan uh, kijk je even niet, en dan verdwijnt het in de, in de plantenbak. Zo, uh, ja, hoe gaat het met jou? En ja, achter je rug, uh, de plantenbakkie. En ik maar denken, wat groeit dat ding raar, joh? Een rare gele, blauwe, hoe komt dat toch? En dan ruik ik zo, zo lekker, ik ruik ko koffie. Hé, hey, wacht eens even. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, grapje, het is heel erg. Ach, ja, joh. Ach, ja, ja, ja. Ja, mooi, nou, dat klonk geweldig. Die oude bergen, nou <laughs> Ja, ja. Nee, er wordt niks meer gezegd op de chat. Woehoe, zijn jullie nog wakker? <laughs> 13 minuten voor 8. Nou, is het 13 minuten voor 8. Ja, ja. En de zonnetjes schijnt nog steeds, jongens. Morgen is het de langste dag, geloof ik. Of was het nou overmorgen? De ene keer is het de 20ste, soms is het de 21ste. Maar het gebeurt ook wel eens dat het de zomer al op de 22 e begint, in plaats van de 21ste. Want ze zeggen ja, het is standaard elk jaar, precies op de 21ste juni. is dan die, die, die uh, hoe noemen ze dat ook, uh, uh, de, de zonnewende of zo. Dan is het uh, de, de langste dag van het jaar. En op 21 december hebben we weer langs de nacht van het jaar, de kortste dag van het jaar. En dan heb je ook weer een soort zonnewende. En uh, ja. Equinox? Oh nee, Equinox is schoon voor als alle planeten op een rij staan, toch? Of weten dat nou ja, weet ik veel. Ja, ik ben, ben niet zo, eh, zo goed in, in, in astronomie. Dat is anders als astrologie. Hè? Ja. overmorgen is de langste dag, dus dat is de, toch de 21ste, volgens Oké, okay. want we nu de 19 juni 2025. Dus dat is dus zaterdag. Nou, morgen is mijn nevenjaar. Dan ben ik op verjaarsse Die Ik was eigenlijk ook alweer uh, 26 of zo. Ik weet niet of hij nou in 99 of in 2000 geboren is. Voor mij in 99. Nou ja, hij is precies uh, 30 jaar jonger als ik. Dacht ik toch, was ik nou... Nee, 99. Uh, ja, ja, 99. Toen was ik 30, ja. Klopt, ja, ik was een. Nee, 40 was hij. Nee, ik was 40, dat was het. Tuurlijk, ik ben 65, dus toen was ik 40. Ik heb ook een neefje, mijn oudste, alleroudste neefje. Dat is een zoon van een van mijn broers Die is de oudste en die is uh, die wordt volgende maand uh, wordt die, uh, 46. 20 jaar jonger was ik. Twee weken na. 20 jaar jonger was ik. Toen werd ik voor het eerst oom, dat was in 1979. Toen was ik uh, bijna 19. Nee, bijna 20, sorry, ik was toen 19 jaar. Twee weken later, op 3 augustus, werd ik 20. He. En toen was ik oom. Ik ben oom, ik ben oom. <lacht> dat vond ik al heel wat, he. Als ik 19 jaar en dan had ik had een neef, die was ook 12, die was al oom. <lacht> had een zus die was 18 jaar. En die, ja, dat was haar eerste kind. En toen werd mijn neefje met, met 12 jaar al, oom. zo liefst of vroegbaar. Ja. daar vroeg Ja, dan heb je nog niet eens zelf invloed op je. <laughs> ja. ja, overmorgen zo ze dacht, dag. Ja, inderdaad. Klopt. De 21ste. Ja, dat is zaterdag. Dus ik ga de zonnewende. En dat is precies als de zon op het hoogste punt staat. Dat is ook om één uur pas of zo. Want je hebt natuurlijk nou die zomartijd, rare zomertijd. die ze nooit al daar mogen invoeren. Want of we naar de zon... Ja, ja, je andere kant al wel weer een voordeel, want je hebt er wel langer licht. Maar het is wel pas vroeger eh, of later... Eh, ja, met de zomertijd is het zo. Het is later dat de zon opkomt, omdat de zon ook later ondergaat. Dus je kan wel langer op je bed blijven liggen, s'ochtends. Want na gaat het gewoon om tien voor half vijf, gaat de zon erop. Maar ik kan me herinneren vroeger, toen ik. Ik eh, vroeger al schooljocht, eh, wat was ik toen? 14, 15, tomaten plukken in het Zesland. En dan moest ik er ook wel eens heel vroeg uit. Dan was het half eh, vier, vier uur, toen was het al licht toen. Want toen had je de zomertijd nog niet. Dat is pas. 1976, 77, en daarvoor in 1974 we, toen ging ik werken in, in, het, in de tomatenkast om tomaten te plukken en dat was in, in mijn schoolperiode dus ja, als ik dan zeg maar zo ochtend schaai had van school één keer in de week, dan kon ik lekker tomaten plukken en nou, dan kwam ik thuis en dan, even, ja, dan ging ik wel s'avonds natuurlijk heel vroeg naar bed. Met die tomaten plukken. En ging ik s middags naar school of zo. Ja, onze scholen begonnen meestal op zijn vroegst om een uur of acht uur of negen uur, dat weet ik niet meer. Dus ik zorgde wel dat ik op tijd eh, klaar was, weet je. Dus ja, dan werkte je zeg maar van eh, zonsopgang tot zeg maar zeven uur. Dat ze toch nog twee uurtjes zijn verdiend, elke dag. Plus dat ze nog eens een keer in de weekenden wel langere dagen maakte. Tenminste, de, de, de, de, de, de zaterdag dan, de zaterdagochtend, kon je zo eigenlijk door. Totdat uh, het klaar was, hè, het werk. Dan begon je zeg om vijf, zes uur ochtends, vijf uur ochtends. En dan was ze om elf uur, twaalf uur al klaar. Want ja, dat er ook al hoe groot is die kast. Hoeveel medewerkers hebben ze. En dan had je gegeven, ja. Je, uh, je moest uh, steeds dieper bukken. In, in het begin was het lekker, want als sta je met je handen in de lucht te werken. Maar ja, dan is dat geheim met kaal geplukt, dan, dan is de onderkant dan de beurt. Moest je steeds dieper bukken, dus schijnt met voel je het wel even hier, hoor. En uh, Dus ja. En eh... Uh, hebben ze die, die rails met karretjes, dan kon je zitten plukken. Nou, dat was natuurlijk wel lekker natuurlijk, want dan hoefde je niet te bukken. En dan ga je achteruit, en dan moet je natuurlijk wel opletten dat je niet te achterhoofd tegen de ruit van die kast aan uh, knallen. En dan liep je zo achteruit zittend en dat, je dat mandje tussen je knieën op het karretje, met je voeten duwde je jezelf voort. En als je de, uh, ja, die rij af had, dan ging je twee of drie rijen verder, zet je het karretje weer op de of Nee, die stond al op de rails die bleef gewoon staan, zoals het. En euh, nou, dan nam je je mandje die moest je dan legen aan het eind van het pad. In een grote kist. En dat was dan met de heftruck naar de hal gereden van, van het bedrijf. En dat dan een sorteermachine. En dan kon je ook wel wat extra's verdienen. Dat als uh, dat plukken klaar was, dan kon je wat extra's verdienen. Als je dan ging helpen sorteren. Dus nou, die machines die, die, die telden, die tomaten dan... Gewoon qua grootte, maar jij moest op kleur sorteren. Dus de soeptamaatjes bij de soeptamaatjes. Een aparte bak. En dan wat, wat niet echt rijp was, dat moest weer apart op rijpen. En die wat rijper waren, die gingen dan op, op, op, op grootte. En dat werd dan voor de veiling klaargezet. En dat werd dan opgehaald met een vrachtwagen naar de veiling gereden. En dat werk heb ik gedaan vanaf 1973 tot ik, tot ik van school af ging, tot ik ging werken. Alleen het laatste jaar niet, het examenjaar heb ik het niet gedaan geloof ik. ik moet ik me goed herinneren hoor. Want toen ben ik de krant gaan lopen, ik had er toen gezien zin met, toen ben ik de Haagse krant gaan lopen hè. Kranten verzorgen. Oh, oh, oh, jongens, jongens, met dat weer, die regen, oh. Toen moest ik was van school met de fiets door de regen, hoor. Oh. Jeetje mina, ik zou het nou niet meer kunnen, hoor. Partikel, partikel, wel wist ik lopen? Partikel, partikel, in begin kijken op je huis op een gegeven moment. Als je dat maandje doet, uit je hoofd? Bijvoorbeeld iets van 80 tot 100 krantjes. En is dus het gegeven met huisnummers uit je hoofd en sommige betaalden per week, andere per maand. En dan moest ze gewoon afrekenen met de grote bezorger en dat geld vroeg ik dan weer af van de beheerder die ook elke woensdag het salaris uitkeerde. En het kan ook wel eens zo wezen, dat als je wat, wat je niet in er werd van je loon ingehouden. Dus als je een beetje krap aan kast zat, dan zei je tegen die vetje, oh, ik heb uh, dingen, maar schaal maar van mijn loon af, want ik heb nou even een tientje nodig. Ja, dat is goed. Dat, dat, dat, ja, dat werd toch wel van je leuning gehouden. Als jij het abonnement van iemand niet, uh, niet had ingeleverd, dan werd dat gewoon van jouw rekening afgehouden. Zo ging dat toen. Tegenwoordig uh, heb je helemaal geen krantenbezorgers meer. En uh, ja, dat waren allemaal schooljochies. Hè? De jongens die al nog op school zaten of studeerden, studenten of zo. En dat verdiende, ja, het was niet veel, maar. Ja. Nou, het was wel een leuk zakzeentje. Want die tabaten broer, verdien die je wel beter hoor. Dan kon je leuk van, uh, daar heb ik nog een uh, fiets van gespaard. Ja, een radio-cassetrecord daarvan gespaard, ook een keer ja. En uh, met tegenwoordig worden de krantenbezorgers veel beter betaald. Want mijn broertje, die is vijf en een half jaar jonger dan ik. Die ging ook de krant uh, lopen, de Haarse krant. Dus ik ondertussen werkte ik al. En die, toen kwamen kwam ze met een vakbond voor krantenbezorgers. Dan gingen ze ook uh, dingen eisen, he, rechten. Nou ja, die, die, die had een makkelijke. Die had een, een straat met, met vier flats, dat was al de Loosalaan inderdaad. Den Haag. Het zijn vier flats en die noemden ze de sterrenflets. Daar dus stonden allemaal afbeeldingen op van een cirkel, een ster, een vierkant en dan een driehoek. En we noemden het de Sterrenflat. <laughs> nou, en, en die had haar makkie, die hoefde alleen maar beneden in die hal al die brievenbussen te vullen. Die we zijn abonnement op de Haagse courant hadden. En die was binnen een uur te klaar. Terwijl je als je een normale straat had met portieken of galerijflets. Nou, dan was je wel eens drie kwartier bezig hoor, van uur. En mijn broer was binnen twintig minuten klaar, en nou, die verdiende ze lekker. En dat is lekker makkelijk waard. Oh. En dan ben je zelfs nog droog ook. Want het was natuurlijk een hal beneden. Daarna, ja, want jaren later, toen, eh, toen mijn broertje en ik allemaal het uit waren, Toen mijn moeder nog een taartje alleen gewoond. In het eengezinswoning. Toen heeft ze een huis gekregen in een van die flats. Daar heb ze ook nog geen jaren gewoond. Ja, ik vind dat is ook te mijn boertje is op grond geluid. He, dus ik heb daar toch wat tijd gewoond. Dus uh, ja, die huizen die waren net gebouwd. Ik ben in 1971 in die wijk komen wonen. die flats waren net klaar. Ze zijn begonnen in 1969. En in 1971 waren ze net klaar. Maar mensen, het is afgelopen de uitzending. Bedankt voor het luisteren. Ik vond het heel gezellig met jullie. En uh, nou jongens en meisjes, dames en heren, allemaal bedankt voor het luisteren CPR en uh, natuurlijk ook uh, Els, Sindri die gaat straks uitzenden. Mensen bedankt voor het luisteren en het ook bedankt aan iedereen die geluisterd Tot de volgende keer. Bye bye.